ja. Peter? Ja. Dit is inderdaad uh, de horoscoop van, uh, van Herman. Daar met... moet je een interessant persoon voor zijn. Om zo <laughs> ja, te ja, ja, ja, ja, ja. <laughs>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 inleiding eigenlijk bij de horoscoopduiding. Nou, okay. Maakt de nou. plaats waar, uh, waar je geboren bent ook uit, uh, iets uit? Ja, uh, je hebt inderdaad de, de geboortedatum en tijd. Dat is dan de tijdstip. En je hebt dan ook uh, de plaats daarvoor nodig. Hè, uh, we werken met, uh, met de huizen in de astrologie, in de horoscoop. Twaalf huizen. De Twaalf huizen inderdaad. Ja. Dat klopt. En uh, de ascendant is daar denk ik het meest bekende van. Hè. Veel mensen...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 En dan is hij dus net zo groot, dat weet ik dan als basiskennis. Hmm. In het tegenoverliggende huis, en dat is Klopt, het zesde huis. Ja, ja. En wat, is, wat zit daarin bij mij? Zit daar wat in überhaupt? Kan het het zesde ik niet huis zien? Je? Ja? ja, daar staat uh, Neptunus inderdaad in. En wat wil dat dan zeggen? <laughs> ik heb geen <laughs> idee. <laughs> oh, wil je dat zeggen? <laughs> ja, natuurlijk oh, ja, wel, maar het moet natuurlijk ook niet te technisch worden. Okay. Uh, nou, uh, maar in ieder geval, uh, Neptunus is de planeet van.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 He, van de -Nope, waar we het over hadden. En je gaat af van zeg maar, uh, ja, het proces van de andere ziel, van die kwaliteit van de ziel. Die kwaliteit wordt vaak niet gezien door de omgeving. Dus wat moet Herman eigenlijk nu doen? Die zwarte maan, he, daar volg je net met naar. De relaties? <coughs> nee, dat heeft niet met de oh, relaties te maken. Dat geeft aan dat jij een hele eigenzinnige kijk hebt hoe het leven in elkaar zit.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 Nou, ik had een telefoontje tussendoor. Ja, maar je kent het nummer wel. Biggie and ja, ja, Van wie? Ik weet echt niet. Nou, door uh, Johnny Mitchell hè, natuurlijk. Oké, okay. ja, en, ik uh, Haar, uh, haar <laughs> inspiratie, dat is wel heel leuk.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 Van, hè, de start van de lente. En dan zie je bijvoorbeeld de 20 ste of de 22e maart. Zie je dan: dan begint de lente. Uh, en we hebben op school geleerd. Op 21 maart begint de lente. Lieve luisteraars, hè? het is een uniek moment. Een uitgever van agenda's en maankalenders. die heeft het over een succesagenda. Ja, ja, agenda, ja, ja, maar, ja of, of, of heel veel. Dat is vast, veel ja, mensen okay, kennen het natuurlijk. Nee, je, eigen, je eigen agenda, ja, astrologische het was agenda 2012. Ja, ja. Heb ik hier. Ja, maar wat wil je zeggen? in maar, maar, ja, Veel agenda's zie je dat staan. Zeg maar, dat dan de lente of de herfst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 Als je de symbolen kan vertalen. zeg maar in welk teken de zon staat dan. Dus okay. voor jou ook. Hè, als jij uh, even het jaar geeft, en mm -hmm. zo even kunnen kijken, het jaar geeft en de datum geeft. Dan kan ik in de evenide nakijken of jij. Nou ja goed, welk sterrenbeeld jij bent? Yeah. Ja, daar hebben we het nog niet over gehad uh, ja, maar. waar dat precies is. Ben... Oké, okay, maar dat vergt nu te veel tijd in de ja. uitzending. Uh, Peter, een andere vraag. Als je uh, gehaald okay. wordt als baby, om het zo maar even te zeggen. Een vrouw is zwanger. Ja.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 Nou, dus, dus blijkbaar heeft de ziel dan een ja, anders besloot besloot nodig ja, ja. om die ervaring ja, in te Maar anders was ze dus vis gaan. geweest ja. en nu is ze dus ram. Ja, dus is dus heel verschil, dat is een heel verschil. Ja, klopt, ja. Ja, ja. Ja. Maar het gaat erom dat wat het werkelijk uiteindelijk is, hè? Ja, ja. Ja. denk ik. Okay. Ja, de eerste, eerste adem dus toch wel. De eerste ademhaling, ja. Dat is toch je oké Ja, even kijken. Ik ben even een beetje de draad kwijt inmiddels. Oei. Wij zitten bij...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 And tell me, love, now.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 hebt willen zijn, ja, uh, Vond het voor echt leuk. alle uitleg en alle ja, inbreng die je gedaan hebt. Uh, we hebben nog een cadeautje voor je. Ja, ik heb voor jou het uh, 2012 inspiratiespel. Dat ah, is uh, ontwikkeld door uh, uh, uh, Marike van Kerk en uh, Angelique van het Riet en ook uh, door Rob Spruit en Peter Tonen.